Wij beginnen de zogerles 229 op de pagina kuv 1 wav 176. De regel 5 van de tekst van de zoger zelf oot kuv ein Tet. Het is tevens de laatste od in van deze mamar. En dat we gaan we dat afmaken alleen op deze pagina. En uh, de nieuwe mamar beginnen we dan op de volgende les bij regel 5. Od koef ein tet. Amar lei kutsabrihu man baalma te abraham. De zoger neemt in nog oogenschouw dat, uh, dat nog een keer herhaalt dat um, deze zin vanuit, vanaf de, van de vorige hoort. Amar lei kadosh kutsabrihu, de heilige gezegend is hij, hey, zei tegen hem... Uh, tegen wie? Tegen die aanklager... herinner je nog... dat die aanklager is... Uh, uh, aan de duur geweest van... Uh, uh, Abraham... toen hij feestje gaf... en uh, niemand lette op... op die armen die daar stond... en hij ver, deed zich als armen voor... en dat was voor hem een aanleiding... Let op goed wat hij ons nu vertelt. Om aan, Abraham en Sarah aan te klagen. Want Sarah had gelagen. Sarah heeft gezegd, een lagertje heeft Hashem van mij gemaakt. Dat wil zeggen, lager betekent wanneer men. Dat zij trok een, een, een grote, grote mogen van de Galoe. Trok, trok zij aan, zoals we dat geleerd En niets heeft gegeven aan de armen, dus, dan is het een uh, gevaar, als het ware loopt, loopt men een uh, gevaar, dat men die mogen ontvangt, zonder uh, malgoed te willen corrigeren. Nou, de hele bedoeling is, om die malgoed wel de armen, die malgoed, even te geven, wat zij nodig heeft, uh, om, om dat voor de kmaar moeten wij deze, moeten wij wel iets geven aan die malgoed, en daar, daarmee, in deze wereld, is het ook, betekent ook iets geven aan de citra agra, want iets, waarom aan de citra agra, als we een ander goed moeten geven, waarom moeten we ook aan de citra agra geven? Omdat, let op, omdat de citra agra wat nog uh, overgebleven is, juist parallel loopt met, teko met het tekort aan de mal goed, ja? wanneer zo de mate van de, de, het tekort van de malgoed... Ja, overeenkomt met... Kijk, wat malgoed ontbreekt... wie pakt het? De citra agra eigenlijk ligt het in de klipot. Dus eigenlijk moeten we iets geven dan... telkens in elke toestand iets geven aan de citra agra... waardoor zij de mensen loslaat... gaat hem niet aanklagen... want het is altijd zit er een tekort in deze wereld. Altijd mal goed heeft tekort. Elke mens heeft tekort. Als hij niet geeft aan de citra agra, als hij niet geeft aan een hond en een botje van de, van de koninklijke tafel, koninklijke tafel, dan gaat hij blaven. Dus precies hetzelfde is het hier. En Abraham heeft het niet gedaan. En Sarah had het niet gedaan. Wat betekent dat allemaal? Had Abraham dat niet geweten? Maar dat is dan de laatste, het laatste, de laatste oot dat helderheid brengt. Let op. Dus uh, uh, dus Amarle, Akadoos Baroegut, de heilige gezegende, zei tegen hem, tegen die aanklager, maar Abraham, wie is in de wereld zoals Abraham, zo groot als Abraham is, die altijd geest geeft, altijd arme geeft? En, בינט ולו זאס מתמנן, אד דביל בלזז כל היג חדו. ופקיד כות שבריגו למקארף, לגיצחק, לגקרבנה, וידגזר על סארה דם תמות, זייפן על צארה de ja heeft midden le Lemeskane. Kijk nou wat de zoger ons vertelt. Hij zegt, en en deze aanklager had, zi had zich niet verroerd. Van, de, van, de, van deze plaats, dus van de plaats toen hij voor to, to, to, hey, de Hashem stond. Hij had zich niet verroerd, dat wil zeggen, hij had niet, niet weggelopen. A de Bilber totdat hij. De hele, de, hele, de hele feestvreugde in de waar heeft gebracht, dus naar de knoppen gebracht, al de, de vreugde die uh, feestvreugde van het grootbrengen van Jitschak. En geweldig geweldige wonder wat dan de Sa, Sarah heeft al de kinderen ge, ge, melk gegeven, betekent de kracht die zij had om dat te doen, dus dat die aanklager heeft dus niet weggelopen, totdat hij de hele vreugde naar de knoppen heeft gebracht. Opakit kutschabrihu, en akadoshbarhu, de hele gezegende zei hij is rechtvaardig, ja. Hem kan je niet omkopen. Kijk, like Abraham is zijn, is, is zijn lieveling. Ja, dan zou je kunnen zeggen, nou, hij is dat toch zijn lieveling, ja, Abraham, kijk nou wat staat staat geschreven. Hij staat Abraham, is toch de eerste die de schepper heeft te leren kennen. Maar Abraham heeft niet gegeven aan die armen. Uh, Opaak het en de heilige gezegend is, hij heeft opgedragen. Lemechar le heeft korbanen om Iizhak uh, te brengen als offer, door dit gebeuren. Om Yitzhak, dat Ja, dus dan Abraham moest dan, daarna, herinner je nog, hij moest dan Yitzchak uh, uh, leggen op het uh, altaar en doodmaken. Herinner je nog, opofferen iets een Yitzhak met een mes. Vanwege dat gebeurde. Weet Gazer al Sarah, en hij heeft ook een verordening, aange uh, verordening gemaakt ten aanzien van Sarah. Omdat zij gelacht en gelachen. Dus hij had zo gezegd over... Hashem, dat zij zal doodgaan, gaan, dood gaan, let op, doodgaan, gaan. Dat zij zal dood gaan van, van het verdriet over het over haar zoon die eh, die zou die dus, eh, ge, die geover, zou zijn zijn aan Hashem. Ik zal het zo vertellen. Kol, hahout, sahara, garim, al deze, al dat, al dat, um, al deze, al deze ellende werd veroorzaakt, werd veroorzaakt door het feit dat, de lo, heeft miskana, dat hij niets gaf aan de armen. Geweldig, hè? Dat, want het is zo, was het zo geweest, dat, uh, Midrash vertelt het, in dus de allegorische vertelling vertelde, dat toen Abraham ging zijn zoon iets uh, opofferen, ja, op de berg uh, Amoria, dus hij bracht hem met een mes, hij moest hem doden. En uh, toen, op dat moment, er waren dus uh, gezanten, die gingen daar naar Sarah om haar, om haar te vertellen dat, dat, dat nieuws. Dat haar heilige zoon Isaac werd dus door Abraham uh, opgeoverd op het altaar. En Sarah kon het niet verdragen en zij ging dood. En dat allemaal moest het allemaal gebeuren vanwege dat het feit dat Abraham gaf niet aan de armen. En nog weten we nog niet helemaal. Hij zegt in zijn klein stukje nu nog, in Asulam As geeft je nog een beetje extra uitleg wat dat betekent natuurlijk dat Abraham wist wel uh, dat het niet uh, armen was enzovoort natuurlijk uh, Abraham heeft dat goede de goede trouw gedaan, maar toch wel zie je, omdat wie jij ook bent hier op aarde wij moeten altijd geven aan de armen betekent die maar goed. En in deze wereld zien we die armen die wij zien. Duidelijk. Dus het is goed opletten wat hij zegt, betekent ook hier in deze wereld moet je ook leren toepassen dat. Maar wanneer je bijvoorbeeld ziet een armen, maar echte armen. Niet iemand die natuurlijk die dan staat met een hand zo en dan je ziet het wel dat die, die het nodig heeft voor, een, voor drugs. Dat is niet armen of hier in Nederland iedereen heeft een uitkering ofzo, het is niet dat maar soms zie je wel dat het wel iemand misschien arm is ofzo zelfs dat in dat materiële wereld, in de materiële wereld kan je iets geven, Is het soms iemand die speelt op een uh, zo'n Zuid uh, uh, of uh, oost of ofzo, en Joegoslaaf. Uh, uh, en soms zit uh, een vrouwtje en arm die er wel speelt op een accordeon ofzo, zo from, like uh, iets wil een beetje verdienen, een klein beetje, je kan een beetje zo geven, soms, weet je, je geeft dan een, een, een, een, een wat, wat je ook, een, een klein beetje, maar dan dat je geeft, moet je niet geven aan deze persoon zomaar, want het is, want, je moet dan geven met een bedoeling dat het, het is een mitzwa, een voorschrift om een arme te geven, en dat jij als je aan de armen geeft, dat jij doet het net zoals Hashem wil, dat de arme is dan die mal goed die dan Tsum heeft, die tekort heeft. En, en dan, zij wachten op onze man. En dan ontvangt zij dan als arme, want alles wat zij ontvangt is alleen van de zierenpien. Zo moet je ook dan denken daarbij, dat jij wil daarbij. Want als je geeft, dan moet je van binnen ook het gevoel zijn dat je geeft. Dat het moet als man omhoog gebracht worden. Dan geef je... Al is het maar twintig cent, doet er niet toe. Maar je geeft het dan, waarbij je hart je openstelt voor de mitzwa. Niet alleen gevoel, alleen gevoel. Wat is gevoel? Gevoel is het, soms heb je dan een lekker gevoel. Ja, een voldaan gevoel. Je hebt iets ontvangen, je hebt iets lekker nieuws. En je gaat het dan geven. Dat is niet eigenlijk dat. Je moet geven omdat het mitzwa is, een voorschrift is. We hebben intentie altijd erbij moeten zijn. Dan helpt het, begrijp ik? En jou helpt het en die mens helpt het. Dat is lekker gevoel is of je ziet erachter. Precies. Ja. Soms heb je goed lekker verdiend iets of iets anders. Een goede nieuws. Waar jij in een goede humeur bent. Jij loopt en jij wil iedereen een beetje geven. Dat is niet. Dan is het, dat is, dat is, dat is uh, gewoon. Uh, ...gewoon uh, je hart ver, ver, ver, ver, verstrooien aan het buitendeel aan het, buiten, uh, buiten weer, aan het buiten Dat is niet uh, iets dat je goeds iets doet. Hmm. Zelfs als je als iemand bijvoorbeeld geld geeft voor Haiti of zo, weet je wat. Ook dan moet je het geven, niet omdat het zo ellende is dat, maar moet je kijken naar, naar die Haiti in het geval. En moet je zien dat dit ons, wordt, ons, wordt, ons van boven wordt en men laat ons zien dat het het meest arme streek, een van de meest arme, armoedige streek is, en die nou ligt nu naast Amerikanen. En Amerikanen die doen niets om daar iets te doen, om daar een hand uit te steken om iets te doen. Nu, zo so gebeurt het, dan komen ze in de comedie, maken ze dan even al die drie presidenten uh, naast elkaar, en dan doen ze zo'n so show dat ze iets doen, weet je, zo... So, ja. Maar je moet dan geven, als je wil iets geven, dan moet je geven van, dat is net als wat ons meegegeven gegeven wordt, iets ook van buiten, om te zien dat ik moet een arme daadwerkelijk geven. Ja. En hoe? Gevonden Haiti in mijn... Die haïti die, ja. daar, die haïti, die wordt dus tekort, kapot gemaakt, als het ware, in mijn hart, binnen jezelf, deze, deze catastrofe... Deinelijk. deze aardbeving, eigenlijk zit het in mij, in mijn ziel. En dat moet ik wel, uh, daar moet ik dus geven aan die arme die in mij is. eigenlijk die moet ik dan helpen. Um, de de Hasulam, de linker kolom, de regel 13. De referentie van Ot Kuf Ein, 109 en 109. Amar lei kutsabri huwe Ik Amar lei Direct vertal ik. De relige gezegende tegen hem. Regel 14 tegen de aanklager: Mi baulamka Wie is in de wereld soos Avraham. Punt. Wa mastien. Lom En de mastien en de aanklager Verroerde zich niet daarvan. Van die plaats. Daarvan dan. 15. Als je bij Bel, als je Belal, mm, als je Belal, kolota, hij al deze vreugde, feestvreugde, in verwarring heeft gebracht. Punt. Waar kadoshbaar u zeist in die valige kriebel, iets hakelijke kornen? En wat is dan? Wat? Wat heb je dan gedaan? En de Heilige gezegend is hij. Hey op dezelfde moment, toen het feestje was, had opgedragen om iets dat tot over te brengen. En Abraham wist absoluut niet of die, of die zo, of de zoon of zijn zoon in leven zou zo zijn, want hij had een, echt een, een grote mes meegenomen en hem heeft gezegd, je moet hem overbrengen. Nou, oh, wat doen we over? Over, net zoals een, je doet het met een, met een, zeg het, met een dier ja met stier ja we pakten grote mensen, en ja, zo uh, de, de keel uh, afsnijden zo had hij gedacht zo moet ik het doen ja zo uh, natuurlijk is het is het uh, is het geest dat ik wat het kon zo so zijn dat het in de werkelijkheid zo so zijn so zijn geweest Dat is niet is voor ons niet belangrijk uh, dus en dan vanigma, vanigzar en alzara, Shetamut, alzarbina, bana, en hij heeft op uh, verkondigd, een verkondiging uh, uh, gemaakt uit, ge, uit, ge, uit, ge, uit, laten komen uh, uh, over, over Sara. Uh, dat zij dood zal gaan van de ver, door van door, de, door, de, door het verdriet om haar zo Zoals ik jullie had verteld. 17. Kodat gara, all tan, Al deze ellende was veroorzaakt door het feit dat hij gaf, niets gaf aan de armen. 19. En nu, de laatste uh, zes regeltjes. een erg veel aandacht what they wants you to tell. Pirush the Eitlech Iak akedat Yitzhak Iita letakem etzen amalchut Twintach ma'shelot iken im ha'mishteh ha'gadol einen twintach bayom agmal et Yitzhak. And you could go over what is sectons. Want de het opofferen van Yitzchak, dat heet akedat Yitzchak, het, het vastbinden van Yitzchak, dat, dat het vastbinden van Yitzchak, oftewel het brengen Yitzchak als ten over, was, was, om de malgoed zelf te corrigeren. Maar kent, Datgene wat niet gecorrigeerd zou kunnen worden met dat uh, uh, groot feestje op de dag van zijn groot, van zijn uh, los loskomen van de borst van de moeder. Dus het geven aan de armen, corrigeren van de malgoed was veel belangrijker. Dus dat nu uh, Hashem heeft dat opgedragen om iets gek ten over te brengen, eigenlijk slaat het op de correctie van die malgoed zelf. Kijk, nou, wat wij zien ook, dat is ook dan, als het ware, het zinnenbeeld van wat later zal komen, dat het lam, lam van Yeshua zal komen, ja, van daadwerkelijk, dat, dat daadwerkelijk dood zal gaan, want iets ging je dood, Iets ging alleen maar, toen iets werd gebracht als over, ja, uh, hij was al klaar om dood te gaan. Ja, Midras vertelt het dat zijn vader heeft zich dus, hij legde zich al vrijwel waarbij neer. En de vader heeft al met een, met een grote mes al, al, al wilde al, al hem slaan. Helemaal eh, afslagen. En eh, op dat moment, de engel verscheen en die heeft het verhinderd. Maar Hirschak heeft al van dienen, al was al klaar. En dan zegt men ook dat het eigenlijk tot de rest van zijn leven bleef alleen maar as. Hij van binnen was als as. Dus dat betekent dat zijn, zijn zichzelf heeft je al op, opgeofferd op dat moment, zijn wens om te ontvangen voor zichzelf. Maar, maar hij bleef wel in leven. Terwijl die later bij het, bij het tweede, de tweede verbond, het verbond naar, naar geest. Yeshua heeft zichzelf dat overgebracht. Daadwerkelijk. Helemaal van A tot Z. Omdat het is een, was een hogere, ja, was een uh, tweede fase eigenlijk. De volledige fase. De volmaakte fase als het ware van het uh, zich opofferen van zijn wens om te ontvangen voor zichzelf volledig. Um, 21 naar de punt. Dus dat is duidelijk, ja? Het, het brengen van de over, het over iets gaat ten over, is, was het om. Om de malchut zelf te corrigeren, dat is veel groter dan een feestje te maken, feest te maken over de grootbrengen van iets, dat iets heeft al gadlu eh uh, heeft bereikt al van zijn geboorte tot tot zijn twee jaar oud is geworden. Umida Sara heita misibat, haorot hagdolim shem shekha vasodakatuva 23 tsokhokasali gelokim vechule. Shema vri, vri dit Allemaal goed kan En de dood van Sarah was. Om de reden, let op. Omdat de grote lichten die zij aantrok. Door het feit dat zij gezegd had. Gezegd had betekent kracht heeft uh, aangetrokken. Tsagokasa Een lagertje heeft Hashem met meegemaakt. Elohim met meegemaakt. Lagen, tsagok Dat betekent dat zij mogen had aangetrokken, en mogen op de manier dat het, alsof het niet nodig meer zou zijn om malgoed te corrigeren, en dit zegt in, dat welke mogen, die zij aantrok, de grote mogen, welke lichting die zij aangetrokken had, die verstoorde correctie van de malgoed, zoals boven gezegd werd. De, de, de mogen worden aangetrokken, terwijl de malgoed is nog arm, precies hetzelfde, Dat feestje wordt uitbundig gevierd, ja, met kaviaar, met, uh, met al het, alle lekkernijen, etcetera. en die arm staat daar oh, aan de duur, dat is het geestelijk, dat is precies hetzelfde, dat zij wat zij deed, mogen had aangetrokken, terwijl malgoed is niet gecorrigeerd, hoe kan je dan die mogen aantrekken, dan, dan gaat het verblinden, die mogen gaan verblinden, die, dat tekort van de malgoed, nou, dan gaat men dan niet corrigeren die machtigheid. Duidelijk, dat is net als uh, uh, een mens alleen maar werkt in één lijn, zoals traditionele doen. Alleen maar Hashem, Hashem, Hashem, Hashem. Alleen maar dank zeggen, maar uh, werken aan zichzelf, aan die goed. aan de linker die, aan de linker lijn. <coughs> doen ze niet ze, niet? ze willen niet, zien de kelim, de Kabbalah. hun de kunnen ze niet zien. Dus kijk nou wat gebeurt er dan. Alleen maar willen licht aantrekken. Ze gaan bijvoorbeeld uh, gebed, gebed, gebeden. Steeds in gebeden zeggen, zeggen. Maar alleen maar geef, geef, geef. Maar zichzelf hun tekort zien. Ze in linkerlein willen ze dat niet. Nou, dan zien we wat Hashem uh, doet. Zelfs met, met uh, Abraham en Sarah. Was het, was het zo dat zij moesten dan die overs brengen. En op deze manier Sarah moest doodgaan. ...van de verdriet, en allemaal gaat het om die... ...om het feit dat Abraham niets gegeven had aan de armen. Eigenlijk is altijd betekent in elke toestand... Moet, moet, ...verbind jezelf met jouw tekort. En natuurlijk is het, is het pijnlijk, natuurlijk is het niet, het kan het niet altijd lekker zijn... ...maar je hebt altijd twee kanten, rechts en links. Nooit, word je wordt nooit verlaten alleen aan jouw tekort, aan jouw ellende, duidelijk, je hebt altijd rechts en rechts heb je hoop jouw je gesedien ja, of niet? Aan, de aan de linkerkant heb je tekort, altijd tekort voor, zien zoals David had gezegd um, ik zie mijn zonde altijd voor mij, dus elke ochtend zie ik mijn zonde weer terug betekent ik elke zondag, elke ochtend, sorry zie ik mijn tekort weer voor mij want als je tekort niet ziet, hoe kan je dan bidden tot Hashem? Hoe kan je bidden tot Hashem? Zeggen, ah, ik ben al goed, ik kan nog, nog goeder zijn. Ja, en nog goeder zijn. Het goedst kan ik ook worden, ja? Kan ik? nee, En nee. moed van sitra geven. Ook Abraham natuurlijk moest ook aan de sitra ja, want hij, hij had, hij, Abraham wist, Abraham wist wel dat het een sitra Achra was. En hij wilde niets geven aan de sitra Achra. En hij had gedacht dat hij ook in staat ben, was om dat om niet te geven. Duidelijk. En Sarah had ook gedacht, Sarah ook gedacht dat zij op dat moment de mogen kon aantrekken op dat moment en Daarmee zouden zij een geweldige, uh, uh, uh, uh, uh, uh, geweldige indruk maken, geweldige werkuitwerking doen op het hele wereld wat er was. Want alle, kwamen, bij hen alle, alle uh, de top van de toenmalige wereld, als het ware. Alle volkeren, alle koningen, alle prinsen enzovoort. Dus op deze manier dachten ze, maar... Uh, altijd tot de Gmartikun blijft altijd de Citra achra. altijd um, als arme ja, zich verkleden. Maar in ieder geval moet je altijd geven in elke toestand nog een keer aan de Citra achra. Altijd moet je iets geven. Want zelu zel zeel, zei Luki meteen tegenover het andere, heeft de shem geschapen. En, en tot de Gmartikun en dan zal de. Siddra Agra niet meer... Uh, als de dood... zal... verslonden worden, zoals het de profeet... dat zegt. En dan zal het niet meer... nodig zijn om nog... aan... aan, aan uh, iets te geven, um, om... compensatie te geven aan... de onreine kracht. Maar, maar tot die tijd... is het allemaal nodig. Dat is wat wij leren. Zelfs Abraham moest het wel geven. Nou, dan... Uh, is het een goede, dat wij begrijpen dat het allemaal nodig is. Natuurlijk, alleen Yeshua, omdat Yeshua was niet van de vier stadia, maar dan over Yeshua spreken we op, de, op het volgende gedeelte.